De Nederlandse atlete Jamil Samuel miste de Olympische Spelen. De sprinster heeft woensdag op een training een scheur in haar hemstring opgelopen. Dat meldt ze aan de site Hardloopnetwerk. Samuel maakte onderdeel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ze zou in Parijs voor de vierde keer meedoen aan de Olympische Spelen. Het weer. In het zuidwesten nog wolken. In de rest van het land is het zonnig. In het noorden wordt het zo'n 27 graden en in Limburg zo'n 32 graden. Vanavond is er kans op regen en onweer. Morgen is het wat koeler met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Ja. ja, daar zijn we dan. ZFM, Goedemorgen Zandvoort. Ik sta, zit hier samen met Hans Botman. Hans is nog even aan het voorbereiden... Het is natuurlijk een hele drukke situatie hier bij, uh, bij, uh, bij ZFM uh, uh, in de studio op de Tolweg. maar we uh, ja, uh, allemaal uh, drukte hebben hier van je welste. En uh, we proberen de computer op te starten. Maar wellicht zit er ook een bukje in. Een klein, heel klein bukje. Een bukje? Ja, kon ze, konden ze net ook geen uh, muziek draaien? Oh. Jawel, maar dat muziek... Maar een... Oh, eigen dingen. Okay. Eigen dingen. Ja, en, uh, Pak je er een uit de lijst? Dan pakken we er een uit de lijst, dat maakt er allemaal niet uit. Het is gezelligheid, kent geen tijd hier bij, uh, bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort. En uh, het is uh, vier over uh, tien, wie nu ergens is gezien. En uh, de, de, de gasten uh, komen uh, uh, al, um, al aanschuiven hier. Dat zijn uh, Teresa Mok en Joop Beretsen van uh, Huurdersplatform Zandvoort. Daar gaan we zo mee praten over, uh, over de situatie die, uh, ja, die plaatsvindt. Uh, in, uh, in Zandvoort, dus uh, wat dat betreft. Eén microfoon, maar dat is matte te die dragen. Zie je? Het is leuk hè, om een keer mee te maken hoe dat live gaat hier bij, uh, bij ZFM. Hé, Hans? Absoluut. Heb je het ja. warm, jong? Nou, het is echt niet koud, Ger. <laughs> Hans, eh? Hans loopt hier. Lo lo ja, ja, maar er zit hier ook helemaal geen Hans of zo. Hans loopt lo lo een beetje leeg. Jij ja, als we moet ervoor zorgen dat hier een Eco werkt. Ach, is dat het. <laughs> ja, ja. Hij heeft het altijd <laughs> gedaan, hoor. Heeft, heeft het op, gedaan? Heeft het het nu gedaan. niet. Nee, ik nu even niet. Ik weet niet hoe dat komt, Hans. Maar goed, dat maakt helemaal niet maar uit. Maar dat maakt helemaal niet ja, uit. Niet meer en uh, uh, hebben we al een stukje muziek? Uh, oh ja? Nee. We zijn er bijna. We zijn bijna. er bijna. Dus uh, ja. We zijn Hans, er bijna. Hoe was jouw week? Nou ja, uh, niet echt uh, dat je zegt van verschrikkelijk uh, uh, spectaculaire zaken. Ik heb gewoon een leuke week gehad en uh, ja. Ik ben een strandman, dus ik ben gisteren ook niet aan het strand geweest. Nee, ik ook niet. Ik Hoewel ben... ik gisteravond wel even geweest ben. Ja. En toen zat er dus een uh, zoekslag. Heb je dat nog gezien? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Het was vanochtend op het uh, nieuws. 60-jarige ja. man. Ik weet niet, is hij nou gevonden? Hij is gevonden, ja. Overleden? Nee. Niet? Nee. Maar hij is wel gevonden? Ja, hij is gevonden. Oh, dat wel is een gevonden. goede zaak. Ja, zeker. Dus, uh... Want er waren langs de Nederlandse Althans, kust. Wat ik, wat ik heb gehoord. Hè? Als, uh... ja, dat zou een goede zaak zijn. Maar langs de Nederlandse kust, bij Bergen en ergens anders ook. nog zijn al twee mensen in de zee uh, toch verdronken. Meen je dat nou? Ja, niet in zandvoort natuurlijk. maar uh... In de verdringt niemand. De zee blijft altijd gevaarlijk. Ja, en, en onbetrou toch? onbetrouwbaar. Ja. Ja, ja. Wat dat betreft, uh, maar dat weten wij nog als kind. Dat je van die muien hebt. Ja, en... want ik ging gisteravond even kijken. Toevallig, ik kwam uh, van een restaurant in Overveen. En geef me de fiets langs, uh, langs het strand. Dus zag ik die boot allemaal uh, zoeken. Ja. Maar volgens mij zag ik ook uh, iets verderop nog, nog een mui zelfs. Oh ja? Die, die kun je natuurlijk zien hè. Als, als dat water een beetje raar stroomt, dan is het gewoon een mui. Ja. En al nou, mensen zeggen. weten het niet. Maar als je erin komt, dan word je ze toch link. Ja, dat is een uh, heel... Uh, en mensen raken in paniek en gaan er tegen in zwemmen. En dan gaat ja, ja, het, het Dan gaat het helemaal fout hè. Ja, zeker. Dan gaat het helemaal fout. Dan moet je het laten uh, voeren. Ja, mee laten voeren. En ja. dan, je, dan kom je er vanzelf uit. Ja. Maar uh, ja, als je voor de eerste keer de zee gaat, uh, dan, uh, dan, dan weet je, dan dat, weet niet. je dat niet doen, nee. Maar er wordt genoeg aandacht aan besteed hoor, door de Russische et cetera. Dus, ja, uh, zeker. En, en, uh, nou ja. Maar het zal vandaag ook erg druk worden op het strand, denk je niet, Ger? Dat denk ik ook. Want ja. uh, als je ziet, want ik was vanochtend al op het strand. Ik heb al een uur gelopen en mm -hmm. uh, dan zie je eigenlijk alleen maar zandvoeters met een uh, ja Jawel, met een hondje, die mogen ja, tot negen uur. Tot negen uur, ja, ja, maar ja, ze zijn heel streng, ja. want gisteren zijn heel veel uh, vingers ja? uitgedeeld. Ja. Nou, maar het is ook niet lekker als je in een honderdrol uh, je hond... Nee, je zeker niet, neerleken. maar ik denk... Ja, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat alle zandvoeters die een hond hebben die naar het strand gaan, dat, uh, dat die wel zakjes bij zich hebben, hoor. Denk je, ja? Nou, dat, ik, ik, ik weet... weet het niet, Ger, of dat zo is. Jij misschien wel, maar... Altijd. Oké, okay. nou ja, ik... Uh... Kijk eens. Hé. Hey. Ja, heb je de hond bij, of niet? Nee, de hond heb ik oh, niet bij. Oh, de heb je gelukkig niet bij. Dan ik kom een zakje bij hem. <laughs> ja, je hebt hem. Je hebt hem wel eens meegenomen, toch? Ja, ik heb uh, Guus wel eens Guus? meegenomen. Guus? Ja, ja, ja, ja. Guus is uh, mateloos populair geworden in het dorp. Ja, want, leuk. Ja, want iedereen ik, kent hem al. Iedereen kent Guus, want dan uh, loop <laughs> ik door de kerkstraat en dan krijg ze, bij, bij al die winkeltjes, krijgen ze krijg een koekje. <laughs> of daarom dan, wordt hij zo dik? Nee, ze is niet dik oh. hoor. Nee, ze weegt 10 kilo. De krijgt de baas ook wat ja. ja, ja, krijgt ja, de ja, ja, ja. ja. Ik loop wel eens met hem mee. Maar... Nee, hij ja, ja, ja. komt helemaal geen gram aan volgens mij. Wat je ook eet. Of... Wie ik? Ja? Nee, maar ik eet niet zoveel. Nee, ik dat eet niet zoveel niet. en ik beweeg heel veel. Dat is uh, en dat, die, die combinatie, twee belangrijke dingen. Die, die combinatie is best prettig. Ja. Ik ben don, uh, uh, vorige week, uh, donderdag, ben ik uh, met de fiets en met Guus achter op het mandje. Oh ja? Uh, zijn we naar, uh, hebben we een rondje uh, Noord-Holland gedaan. Vissersdorpen. Uh, Monnikendam, uh, Volendam, e Nee, ja. met de fiets. Met de fiets. Met de fiets. Zo. 50 kilometer uh, rondje. Nou, dat is helemaal leuk. Jongen. Leuk. Dat is echt fantastisch. Ja. En dan, dan zie je ook hoe, hoe uh, in, in Nederland en in Noord-Holland, uh, waar we dan uh, gefietst hebben, de, de, de, de infrastructuur uh, is, is echt geweldig. Dat is echt niet normaal. Heel ja, ik, uh, ik doe het fantastisch. Dat is veel regelmatig met de motor. En dan hebben we ook van die kleine weggetjes allemaal. Ja, Noord-Holland is gewoon een geweldige, mooie provincie. Ja, wat heet. Ja, ja, wat dat, betreft, dat is gewoon uh, cool zo. Heel erg leuk om te doen. Ja, zeker. hoe voelt Guus het? Guus vond het te gek. Ja, ja nou, na elke 15 kilometer even stoppen. En ja. Guus, Guus even laten... Koekje. een uh, koekje. Ja. En, uh. ja. wat, wat zegt u? Ja, dat is goed voor de hond. Ja. Hè? Een labradoedel. Een labradoedel. Een labradoedel. Het is een labradoedel. Uh, uh, zij is uh, uh, 14 maanden oud. Huh. Dus het is een, uh, ze heeft er enorm veel zin in. Hey, wat gaan we doen allemaal, uh, dit uh, programma? Nou, dat kan ik je vertellen, uh, Hans. Vertel. Want ik heb hier uh, van uh, Rob de Graaf... Ja, op, uh, gisteren kort over tien kom dat binnen, dat zag ik. Ja, hebben wij een... Uh, een, een, een uh, nou, dat zei ik net. Het Huurdersplatform Zandvoort. Ja, Huurdersplatform met Teresa Mok en uh, Jo Berendsen. We gaan ook nog praten met Roy Dongen over uh, de achtste gay pride in Zandvoort. En uh, wat er te doen is. En, uh, nou, helemaal gezellig. En, uh, daarna hebben we Car uh, Carina met uh, um, twee onderwerpen over de opname uh, die ze gemaakt heeft <laughs> van een uh, kunstenares. Grace Spiegel. En, uh, Grace Spiegel. Uh, nou, dat is uh, hartstikke leuk. Het uh, Tweede uur heb jij een, uh, een, een, een uh, opgenomen uh, item over de golf. Dat is van voor open golf. Toen op de Kennemer is ja, dus geweest afgelopen maandag inderdaad. Allemaal leuke interviews ja. gedraaid. Met, uh, nou, daarna krijgen we vanaf... Uh, uh, Haarlem 105 heeft een serie gemaakt over de bunkers in Zandvoort. En wij uh, zenden in de komende weken die hele serie uit en uh, Dat is zeker de moeite waard. Niet zo lang, maar wel heel erg leuk. En daarna uh, krijgen we Carina nog even... met het tweede deel van de kunstenares. En dan om uh, half twaalf krijgen we Willem de Orgelman. Willem is flexibel. Willem Strooman. Strooman. Willem Strooman, ja. wie kent hem niet? Komt voor de derde keer achterin, Hartstikke ja. leuk. Ja. Heel goed, hè? Ja. <laughs> ja, misschien volgende week ook nog een keer uitnodigen. Hartstikke leuk, tuurlijk. <laughs> uh, nou ja, dat is een mooi programma. Toch? toch? Ja, zeker weten. Je, ja, muziek is, muziek hoe zit je in de muziek? Ja. ja. Nou, laten we eens even wat horen, maar ja. I am just a poor boy, though my story seldom told I my resistance. For a full of mumbles, such a All lies and jest, the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I was. That? en Garfunkel en de bokser hierbij. Ja, eh, goedemorgen Zandvoort. Ja, mooie mooi begin van uh, de, ja, de uh, belevenis allemaal. Ja, zeker. Dank je Hans. Goed, we gaan praten met uh, Jo Berensen en uh, Theresa Mok... van de huurdersplatform Zandvoort. Ze zijn bij ons aangeschoven, welkom. Goedemorgen. Uh, ja, dat, dat zijn wat lopende zaken, zeg maar. Die, uh, die spelen, uh, daar komen we zo op. Uh, jullie hebben elke maandag een... een, een um, ja, telefonische uh, spreekuren die uh, nou ja, jullie doen. Dat doen we al een paar jaar. Dan ja. we dat fysiek in het pluspunt. Maar ja. door de corona werd dat toen uh, moeilijk. Wordt daar veel gebruik van gemaakt, uh, Theresa? Nou, het concentreert zich ja? niet per se op de maandagochtend. Want we zijn natuurlijk altijd overal samen. Oh, uh, ja, ja, ja. Dus ja, ja. als ja. mensen ons tegenkomen in het dorp, dan ja. we, uh, ja. pakken we de kracht over. Oh, dat is We hebben Facebook. We ah. hebben onze eigen site. Ja. En dan mogen je... mensen ook. Ja. Kun jij je grote lijnen aangeven waar die klachten dan over gaan? Uh, nou, als je het in, in uh, schimmel, tocht... Vocht, onderhoud. Onderhoud, hè, dat zit er in rente aan. Ja. ja. Dat loopt allemaal niet zo uh, soepel als dat het moet, het onderhoud. Nee? Dat heeft, nee. Uh, Hagedoren, uh, de aannemer uh, die vijf jaar gewerkt heeft in Zandvoort... die heeft zijn contract verloren. Ja. En uh, die heeft ook de meldingen van de uh, reparaties niet helemaal goed in de administratie opgenomen. Mm -hmm. Aan het eind verleden jaar, Zodat van lid moest het overpakken. En die had weinig uh, uh, informatie. Waardoor de huurders dus zaten te wachten op reactie van. Ja. Nou dat zijn ze nu allemaal aan het inhalen. Personeelgebrek. Heeft er ook mee te maken. En ah. nou, ze zijn er aan alle kanten mee bezig. Okay. Het loopt nog niet helemaal vlekkeloos. Nee, dat is jammer inderdaad. Nou ja, die hebt door die overgang gehad van uh, uh, verhuurder, zeg maar. Hè, nu pre-wonen en uh, daarvoor een andere. Is, is dat een beetje uh, geruisloos gegaan of is dat ook lastig geweest? Bedoel je de overname van pre-wonen, van de kei? Ja, van de kei, ja. De kei uh. had je eerst, toen pre-wonen. Maar uh, jij zat er ook al bij met, uh, met uh, de Kei, hè? Uh, Ja, Toch? wij bestaan twaalf jaar. Ja, dat bedoel ik ja. ja. Wij hebben het recht gekregen. Ja, yes, nou, dat is mooi. Om, ja... Maar is er een hele andere benadering tussen die twee... Uh, uh, twee uh, nou, wij dachten in het begin dat Pre binnenkwam van we hebben niets meer te doen. Uh -huh. En dat is juist een goed teken. Uh, maar na een half jaar... Uh, uh, kwamen we daar wel meteen op terug. Ja, toch wel? Ja, zeker. Ja, ja. En ja, nou ja, weet je... De Kei heeft natuurlijk een, een woonvoorraad achtergelaten. Mm -hmm. Met een enorm achterstallig onderhoud. Ja. Uh, nou, denk ik dat je als je iets koopt... nooit je ogen dicht moet doen. En dat lijkt wel of De Kei... Uh, uh, de ogen van Preep dicht gestompt. Uh -huh. En die gaan nu heel verbaasd reageren. Van nou, maar we hebben nu wel uh, slecht... Uh, Slechte woonvoorraad. Ja, dat, dat, dat zal natuurlijk bij die overname... Dat moet je tot, dat zou moeten weten, hè, mij. Ik bedoel, ik nou, ja. Je net ja. niet zomaar iets over, hè? Er was geloof ik een miljoen? zakelijke uh, overeenkomst tussen de KEI en prewonen. Uh, dat ze uh, niet met het bedrag helemaal, maar dat hebben ze op een andere manier. Nou ja, goed, okay, iets, nou ja, iets zaken. Laten we niet in detail treden nee. wat dat betreft. Maar uh, het onderhoud kan dus beter, hè? Daar komt het op neer. Ja. En, uh, hoe, Ze zijn er wel heel hard mee bezig. Hoe kunnen jullie dat uh, bewerkstelligen? Toch? Wij hebben contact met de aannemer. Ja. Wij hebben contact met hoofdonderhoud uh, in prewonen uh -huh. uh, Regelmatig. En we volgen dat uh, nu behoorlijk uh, op, op, uh, per opdracht ook okay. vaak. Oké, oh, dat is een goede zaak. Ja. Um, Joop, jij ja. zit ook in het bestuur als adviseur, begrepen? Ik? ik? ben als adviseur, adviseur toegevoegd, ja. Nou ja, ex-wethouder, je weet hoe het werkt allemaal, toch? Ik weet een beetje hoe het ja, werkt, ja. Maar uh, jij doet ook de overleg met de gemeente over de, bijvoorbeeld de prestatieafspraken. Uh, ja, dat doe ik uiteraard niet alleen, dat doen we met uh, zeg maar een gedeelte van ja, de bestuur. Okay, maar goed, uh, je weet wel waar het over moet gaan. Ja, ja nee, dat, is, uh, dat is duidelijk natuurlijk en uh, ja, er is wat dat betreft uh, wel veel te doen. Mm -hmm. uh, we hebben uh, recentelijk nog weer contact gehad. Eerst ambtelijk en daarna met het uh, uh, gemeentebestuur. Over zeg maar, uh, onder andere de prestatieafspraken en nog een aantal andere zaken. En, ja, en wat dat betreft uh, lopen we natuurlijk ver achter. Als ik kijk naar de prestatieafspraken die gemaakt zijn tot 25. Dan uh, zouden er 560 woningen ongeveer moeten worden toegevoegd. Nou, met heel veel kunst en vliegwerk komen we aan 67 woningen. Als alles ja, doorgaat, hè? Ja. dus dan, uh, in de sociale sector praten we dan uh -huh. over. Dus dat houdt in dat we zeg maar de afgelopen vier jaar uh, ongeveer 15% van de doelstelling ja. realiseren. Dat schiet niet op hè? Ja. Nou, en dat, uh, dat, is, uh, dat schiet natuurlijk niet op. Uh -huh. En daarbij kun je je best wat afvragen. Er zijn natuurlijk bijzondere omstandigheden. Hè? Van, uh, ja, er zijn allerlei wettelijke regelingen ja. waar we aan moeten voldoen. Af en toe dan word je wel gek van de ecologen die allemaal ja, ja. Uh, bijzondere trucs verzinnen ja, ja. om uh, ook het vertragen te werken. Ja. Uh, maar we maken ons natuurlijk wel zorgen. Uh, bestuurlijk en zeker ook ambtelijk of de urgentie uh, ten aanzien van woningbouw hier in Zandvoort wel geproefd wordt. Nou ja, ik heb het met wethouder met De Kloet uh, regelmatig erover gehad. Hij, hij zegt ook, ja, het schiet allemaal niet echt snel op. Hè. En, uh, vaak is dat buiten onze competentie, maar... Ja, ik, ik denk van, sla gewoon met je, met je vijf op tafel en uh, zorg dat er gebouwd wordt, toch? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een, een voorbeeld uh, is Rukkert, bijvoorbeeld, daar kan toch sneller iets mee gebeuren. Een ander voorbeeld is de Mariënschool, waar uh, ook ja. uh, uh, woningen voor, voor jongeren zouden worden ge... Nou ja, dat, dat schiet ook niet op. Dat... Nee, nou dat klopt, dat klopt. We hebben, zeg maar, ik ben natuurlijk zelf uh, nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Mariënschool, ja, of de eerste ja, plannen. Ja. Dat dateert nu van ruim vijf jaar geleden. Ja, dat wil je zeggen, vijf jaar geleden. Um, um, en uh, de overdracht, of liever zeg, de afronding van de overdracht is vorig jaar geweest, Kom. rond deze periode. Mm -hmm. En als het al goed gaat, dan gaat Prewonen aan het eind van dit jaar, gaan ze eindelijk beginnen. Maar het is niet alleen natuurlijk daar, ook als je kijkt naar de Curie-driehoek. Hoe lang ja. weten we nu al niet dat daar gebouwd moet gaan ja. worden of gaat gebouwd? Ja. En dan is er nog geen bestemmingsplan uh, mm -hmm. afgerond. Dan denk ik bij mezelf van nou dit kan nog wel een paar standjes snel. Nou, dat, is, dat is buiten de competentie van de gemeente toch? Want dat is een particulier initiatief toch? Daar... Ja voor een gedeelte. Maar zeg maar de Curie drie, of de, zeg maar het Cordex terrein mm -hmm. is natuurlijk uh, van de gemeente. De Curie driehoek is dan weer wat ja. anders. Hè? Dus ja. dat, dat, dat stuk erachter. Uh, naar mijn mening. Uh, maar ja toen was dus ik politiek erbij betrokken. Zijn er toen fouten gemaakt in, uh, in de ontwikkeling. Want oh. toen had het wat sneller gekund. Dat is toen niet gedaan en daar hebben we nu nog uh, de, de last van eigenlijk. Maar dat neemt niet weg. dat uh, als, je, als je weet dat daar wat gebeurt, ja. dan zou je wel kunnen anticiperen. Nee, dat maar klopt. je is terecht, zeg je ook natuurlijk, Maar ja. Uh, dan zit er een uil, geloof ik, en een zwaluw, en dan worden vleermuis. er allerlei kasten ja. geplaatst ja, uh, voor vleermuizen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik vraag me altijd af, uh, voorbeeld dat ik zelf even een vleermuis ben en ik zit ergens lekker, ja. uh, dan hangen ze wel een kastje op, maar hoe <kwijnt> weet die vleermuis nou dat hij naar dat kastje moet, want hij moet daar weg. Ja. glaasje mistie, uh, <hierig> ja <joh. hierig> Dus ja, ik vraag me wel eens af van, van uh, is dat allemaal wensdenken? Ja, of, uh, het dat was bij de krocht precies hetzelfde. En, en nou komt het uit dat, dat er dus geen, geen, uh, wat, wat, geen uh, hoe heet het, zijn uh, geen vleermuizen. vleermuizen. Nee, ja. Ja, nou ja, uh, volgens mij in alle oude gebouwen in de, in de katholieke kerk zitten ook vleermuizen. Ja. alle oude gebouwen zitten vleermuizen. Nou ja, laat ik, ze lekker zitten. Ik, bedoel, uh... ik denk dat als ze last hebben op een gegeven moment, dan gaan ze vanzelf wel weg. En dan ja, hoef klopt. je niet zoveel uh, allerlei toestanden uit te halen. Ja. Uh, maar ja, dat is een beetje vloek in de kerk geloof ik, als uh -huh. je dit soort uh, dingen roept. Want dan uh, zijn er onmiddellijk andere Nou, dat mag wel doen. Uh, uh, op, uh, nou ja, kerk, ik, dus, ik schaam er ook niet voor en ik, nee, nee. uh, ik kom er ook recht uit. Moet je het niet doen. Maar het is natuurlijk wel jammer. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat dat allemaal zo vertraging oploopt. En wij hebben wel, uh, zeg maar, daar ging onze brief over, die wij naar het uh, gemeentebestuur en uh, naar de raad uh, gestuurd hebben. En zegt van er uh, zitten nu Oekraïners op het Corodex-terrein. Ja. Um, het is duidelijk dat die oorlog uh, in, in, in Oekraïne en Rusland niet, is dat die niet nee. volgend jaar is afgelopen. Nee. Er zou eigenlijk volgens de prestatieafspraken al dit jaar uh, gestart worden met de bouw. Dat is al een jaar uitgesteld. Zomerf en we 25, hebben wel dus. heel nadrukkelijk hebben we nu aan het gemeentebestuur gezegd: van, kunnen jullie ons garanderen dat er inderdaad gestart wordt met die bouw op ja. 1 juni 2025. Hm. Ik moet het nog zien gebeuren, want. Als je vraagt dan hebben jullie al een plan waar dan die Oekraïners naartoe moeten, nee, dan zeggen ze nee. van die plannen hebben we nog niet. Nee, en als je dan ziet, uh, mogelijke, uh, want we hebben wel aangegeven: het mag niet zo zijn dat ze dan verkast worden naar een locatie waar we ook bouwplannen hebben, mm -hmm. of waar gebouwd zou kunnen worden, uh, want dan, dan vertraagt het weer. Ja, ja? Ja. Uh, maar je ziet natuurlijk ook als je kijkt naar het asbestgedeelte op uh, P. Zuid, mm -hmm. he, P. De Zuid. Ja, dan staat er een groot hek omheen en er gebeurt verder helemaal niks. En dan ja, maar denk dat geldt ook van... door de gemeenteraad die het allemaal vertraagt. Nou ja, waar de oorzaak ligt, ligt de oorzaak. Eh, wat het is het er... moet ik zeggen. Maar goed. Ik denk ook dat als je kijkt naar de, het bouwen, natuurlijk, dat daar gewoon ook wel een, een, een, een, een gemeenteraad ook best wat strakker op mag, mag uh -huh. zitten. En gewoon zeggen van: een uh, collega Tot met aanvullende eisen, vertragende eisen. Ja, ik ja. ga er verder niet op in, maar nee. dat is wel zo natuurlijk. Ja. Nou ja, dit is maar ja, Dan zit de gemeenteraad. Die Zo sneller, goed, bedoel, nee, het zou allemaal wat sneller, omhoog. Nee, toch wel duidelijk hoe sneller mogelijk. Nee, dat ben ik niet ben ik uh, Goed, we gaan even naar een ander onderwerp. Uh, uh, misschien dat jij daar iets over kan vertellen. Uh, dat gaat over die, uh, die cameradeurbellen en uh, scootmobielen, want die mochten, op, die mochten opeens niet meer. Uh. De, de uh, prewoner heeft het dus aangepast, uh, dat contract wat ze al hadden, zeg maar, dat het niet meer mag. Uh, de cameradeurbellen is natuurlijk een heel moeilijk geval. Want er zijn zoveel mensen die dat al hebben. hebben. Ja. Uh, en als je die regel ineens gaat invoeren, dan kan dat ook niet overal. Want wij <coughs> hebben nog steeds de oude contracten van mm -hmm. de KEI. En ja. dan, uh, dus daar wordt het al een uh, moeilijk probleem. Ja. Uh, de scootmobiele wordt nu momenteel incidenteel, dus per persoon bekeken. Individueel opgelost. Wel opgelost. Ja. Uh, dat dus, loopt te redelijk? Uh, ik, ik heb geen klachten. nee nee Dus oh. als ik geen klachten heb... Dan, dat is wel helemaal uh, goed, hè? Ja. Ja. Uh, zoals Joop Papafane, die in de ja, Haricoperflat uh, uh, een probleem kreeg en al een dik een half jaar op zijn uh, scoot zat te wachten. Mm -hmm. Die heeft hem nu en die heeft buiten daarvoor een plek gekregen okay. van de gemeente. Mm. Dus dat, maar prewoner die, die helpt er ook bij ja, om een oplossing te wel. zoeken. Dat, uh, ja. dat loopt toch redelijk? Ja. ja. Ja. Ja, het is natuurlijk een wettelijke bepaling. Dan, ja, is het, ja, dus zeg maar, we worden ineens geconfronteerd natuurlijk ja. met die wet. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, bouwprojecten waar gewoon nooit rekening nee, mee is waar, gehouden is, is met, met, met, ja. een, uh, met een, uh, iets als dit. Ja. En ik denk dat in sommige gevallen is er ruimte voor om uh -huh. een opslag te creëren... Maar in sommige, ruimte, of, uh, sommige plekken is dat gewoon niet zo. Nee, en dan goed. heb je wel een een probleem. Ja, ja. En wat wel een punt is, waar wij ons ook heel druk over maken... is de brandveiligheid. Hè, want dat uh -huh. heeft inherent met dit te maken. Uh, de portiekflats. Die zijn natuurlijk gebouwd in de zestige jaren. Mm -hmm. En toen mocht dat allemaal nog zo. Ja. Uh, niet alleen in Zandvoort, maar door heel Nederland in uh -huh. feite. Daar zijn geen brandtrappen. Uh, er is maar één... ...uitgang waar je uh, weg kan... ...maar uh... nou, case-onflatsen hebben ze wel brandrappen... ...ja, op maar zijkant. dat zijn geen portiefflatsen... Nee, nee, dat, nee, dat zijn van nee, dat dat klopt. Weg. Dat klopt, dat klopt ja. ...en daaruit blijkt... ...en dat hebben we dus ontdekt... ...dat er keuringen hebben plaatsgevonden... ...waarbij de toegangsdeuren naar de appartementen... ...goedgekeurd zijn... Uh -huh. uh, ...en wij hebben dus onderzocht... ...en uitgevonden... ...dat dat helemaal niet goedgekeurd... ...had mogen worden... ...en dat is momenteel een hot item... ...bij het huurdersplatform... Oh, okay. Dat wij onze vraagtekens zetten bij de keuring. Mm -hmm, ja. En we willen dat ook uh, herkeuren. Oké, okay, ja. ja. Ik wil even naar de Stempels toe. En uh, Stempels zijn uh, zeg maar, ijzeren uh, ja, bouwwerkjes die uh, op de galerij uh, uh, te zien zijn in de Lorenstraat, voornamelijk, ja. hè, de Lorenstraat. Nou ja, ik heb daar een, zelf een stukje over mogen maken voor de Stampelskron. Dat was volgens mij uh, oktober vorig jaar. En ze zouden dan in januari weten wat er zou moeten gebeuren. Hè? Of het de betonrot is, hoe ze dat gaan aanpakken. Maar ja, het is nu uh, juli en er gebeurt allemaal niks. Joop, weet jij er iets van? Nou, en, en, ik weet er in zoverre iets van, of wij weten er in zoverre iets van, dat, uh, dat zeg maar. Er komt nu een nieuw onderzoek. Uh, er is vorig jaar onderzoek gedaan en bleek dat er, uh, zeg maar, dat er. Uh, in de constructie zelf dat er uh, geen problemen zouden zitten uh, toch heeft uh, Prewonen nu besloten en dat hebben ze recentelijk in Nieuwsbrecht hebben ze dat kenbaar gemaakt uh -huh. dat er een nieuw aanvullend onderzoek uh, komt uh, dat, wanneer dat onderzoek start uh, dat is nog in, in, in nevelen gehuld uh, dus wij hopen wel dat het heel snel gaat gebeuren en dat onderzoek zou nog een jaar duren. Dus eh, eer dat er daar waarschijnlijk iets gaat gebeuren, dan praten we over 2026. Zo 2026. En als HPZ vinden we dat eigenlijk gewoon... Ja, natuurlijk, dat dat want dan staan ze bijna drie jaar. Nu, uh, toch? Ja, wij hebben, in het begin hebben wij onze zorg al een beetje uitgesproken ja. over zeg maar, van wat, wat, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand. Uh -huh. um, en het blijkt dat toch die zorg uh, wel enigszins uh, terecht zijn. Ja. Ja. Uh, geweest. En uh, ja, wij vinden het jammer dat er uh, zo weinig duidelijkheid mm -hmm. verschaft wordt, ook door pre-wonen, van wat er nou precies aan de hand is. Oké, okay, nou, ja, we willen natuurlijk ook niet dat er een uh, etage naar beneden dondert, maar nou ja, het grote probleem is natuurlijk: van kijk, stel dat stel in het uh, zwarte scenario mm -hmm. dat, die, uh, dat die constructie uh, zodanig slecht is dat uh, dat die fles of moeten worden afgebroken. Waar laat je dan die mensen? Ja, dat en dat doet. is natuurlijk het grote probleem met, ja. uh, met, de, met de huidige situatie. Dat er is al een groot tekort. Ja. Ja. Dus je hebt ook geen, ook pre heeft geen wisselwoningen waar je bij mensen bij wijze van spreken ja. Ja. Uh, tijdelijk of uh -huh. permanent onder zou kunnen brengen. Dus dat is wel, dat is wel een groot probleem. Ja, en ik hoop tuurlijk. ook dat de gemeente zich daarvan bewust is. Ja. En die twijfel heb ik wel, van dat dit gewoon een probleem is, is antwoord. Uh -huh. Oké. Okay. Uh, duidelijk. Uh, ik ga een beetje naar het laatste punt toe, want ik zie dat het overal half elf is. De mensen snakken naar muziek, maar hebben een <lacht> we hebben een interessant gesprek in ieder geval. Dat gaat over die aanpak van Nieuw Noord. Er is uh, 23 miljoen, 23,6 miljoen euro voor uitgetrokken. Zij zijn ze net mee begonnen eigenlijk, hè, aan de Keesomstraatkant. Uh, zijn jullie daar betrokken bij geweest? Wij waren daar in het begin wel bij betrokken, al ja. twee jaar. Uh, en met de grote lijnen over riolering en dat soort dingen bemoeien we ons uiteraard niet mee. Maar als je iets op gaat knappen, moet je ook zorgen dat het vandalisme aangepakt gaat worden. Ja, ja, ja. En de veiligheid. En uh, dat hebben wij als groot punt aangevoerd van wat doen jullie daarmee? Ja. En uh, nou, dat is nu ook gaande. Dus er zijn ook vergaderingen over wat ze met de hangjongeren mm -hmm. willen gaan doen. Uh, geeft die mensen ook een plek? Uh, ...maar er is wel degelijk zwaar overlast momenteel in nieuw -Nord. Zeker, maar er wordt natuurlijk al hard doorgewerkt door, door van jongerenwerken van Pluspunt. Die doet veel, maar is dat te weinig eigenlijk? Dat is te, weinig. Ja, te, is, weinig. Ja, te weinig. Ja, dat moet opgeschaald gaan ja. worden. Niets ten nadele van deze jongerenwerkers. Maar dat zijn nou, die natuurlijk... doen hun uiterste best. Ja, wel absoluut. Zeggen, ja. Ja. Ja, maar... Het, het maar je ziet kinderen zwaarder. van 11, 12 jaar tot, uh, tot 12 uur s'nachts op uh, ja. straat en, zo. Ja. en dat dus, ja, dat dus. Ja. ja, ik weet het, dat zou moeten aangepakt worden. En dan zou weinig. de politie ook ja. uh, wat heftiger moeten kunnen reageren. Ja. Ja. Ja. Waar het niet, dat dat natuurlijk ook weer een probleem is. Maar als je iets op gaat knappen, moet je ook het probleem uh, ja. Nee, uh, nee dat klopt, pakken. dat klopt. En zo'n dodelijke steekpartij die helemaal niet ja, bij natuurlijk Ja, maar dat stond hier is. buiten. Nee, dat stond hier niet. Nee, dat, nou goed, maar goed. Het, voor, voor, voor zeg maar, voor het... Uh, uh, ...de manier waarop er naar Nieuw-Noord wordt gekeken... ...is het geen goede zaak, dat er zo'n uh, heftige... Uh, nee, maar het stond los van waar Het staat helemaal los van, mee. dat ja. begrijp ik wel, maar... ...er staan ook wijken in Zomvoort waar mensen elkaar niet uh, neersteken, uh, hmm. om het zo te zeggen. Nee, maar dat staat er los van, maar ja, ja. wij hebben als HPZ wel aangedrongen... ...ook bij de gemeente, om zeg maar, uh, meer toezicht... Hè, ...en dat wel zowel met camera's, maar ook met, uh, met gewoon bewaking... Ja van eh, Misschien dat de politie dat niet kan mm -hmm. doen, maar er is recentelijk ook een gesprek geweest met de handhaving. Ja. Eh, we hebben nog wat geld over bij de gemeente, heb ik uh, begrepen. Eh, we al hebben al behoorlijk wat parkeerinkomsten. Dus ik zou zeggen, van als we nou wat extra boa's inhuren, uh, in ja. en die, die daar, daar is wat noord, frequenter. Ja. En dan niet in de auto, maar gewoon lopend of op de fiets. Uh -huh. eh, en dan niet alleen maar van 9 tot 5, maar ook in de avonduren ja. nog eens even wat ja. laten protruïëren. Wellicht dat dat dan toch aan bijdrage ja, kan uh, helpen tot, tot het beter. Ja, maar, maar dat is dus ook zijn... wel een van de nadelen van natuurlijk met de Lorenzstaat. Als je ziet van uh, als het als onderhoud uh, niet 100% is, dan zie je gewoon ook dat er weer snel dingen vernieuwd ja. worden. En ja. dat is wel iets wat wel een probleem is. En dat signaleert Prewoon ook, we herstellen wat. Maar het wordt weer heel snel vernieuwd. En dat is ja. toch een kwestie van, denk ik, toezicht. Ja, zeker. Zou camera toezicht hebben bij die red? Ja. Dus ik denk dat het in ieder geval een bijdrage levert. En wat we ook ontdekten in de vergadering met uh, uh, Zandvoort over de veiligheid. Uh, dat de mensen zo weinig melden. Daar waren uh -huh. zij heel erg verbaasd over. En ik zei toen van, ja, ze melden, uh, maar er wordt niets mee gedaan. Uh -huh. Dus als je daar een, uh, een uh, oplossing voor gaat zoeken... Uh, meer gesprekken met de mensen. Mensen durven ook niet meer. Ja, ja. Mede omdat ze ook niet ondersteund worden erin. Nu hebben ze een, uh, een laagdrempelige oplossing. Mm -hmm. Door uh, niet op vaste momenten politie bij het Flemingplein met een koffietentje neer te zetten. Mm -hmm. Toevallig was dat verleden week. Okay. En die agenten hadden, gaven wel aan ja. dat er wat meer uh, geluiden kwamen. Oh, okay. dat is... Alleen nu ben ik benieuwd. Wat gebeurt daarmee? Ja, Want wat, wat mij laatst opviel, ik, ik kon nog veel in het Noord omdat ik aan medicijnen rondbreng. Dat uh, prewonen ook een soort wijkteam heeft. Waar ze niet die flats mee langs gaan en er ook met koffie uh, staan. En, uh, ja, en dat dan kunnen mensen daarheen lopen en, en, en zeggen wat ze op hun leven En Dat hebben. heeft te maken met dit rapport waar je ook net. Uh, ja, dat, vind ik, dat vond ik wel een mooi. Mooie, ja, maar het feit is: het is mooi dat het gebeurt. Ja, maar... Maar er moet wel iets mee gebeuren. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, ja, dat ja. Is, Maar dat is met ja. alles zo ja. momenteel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Er worden ja. Ja. ontzettend veel rapporten geschreven. Ja. Als je wist hoeveel overleggen wij hadden... Ja. over dingen waarvan ik denk... ja, maar jeetje jongens, mm -hmm. daar hebben we al drie keer over gesproken. Ja. Ja. Doe eens iets. Ja, dat gebeurt bij de gemeente ook. Ja, maar dat Ja, die is het verdwijnen in de onderste laag. Ja. Uh... Nou, maar dat is ook... Kijk, waar je refereert, er zijn een paar koffiemomenten... die ze dan georganiseerd ja, ja, hebben. Ja. Om waar ze in gesprek gaan met de bewoners. Nou, ja, alleen het dat dat oh, oh, Dat is een hartstikke goede zaak. En daar zouden ze denk ik veel meer moeten doen. Mm -hmm. En niet alleen overdag, maar misschien ook nog eens een keer s'avonds. Want dan ja. komen er nog wat meer mensen ja, langs. Klopt. Om een bakje te doen, denk ik. Ja, dat is ook met uh, mensen die werken. Hè, ja, daarom. Ja. Dus dat is het uh, nadeel. Maar er is wel heel nadrukkelijk uitgekomen... dat daar toch wel behoorlijk wat wensen leven ja. ...van het onderhoud, maar ook ten aanzien van de leefbaarheid van, ja. uh, van dat ja. gedeelte in ieder geval ja. van Nieuw-Noord. En ik hoop dat, dat uh, ik weet niet wat ze precies met dit rapport gaan doen, want uh -huh. dat, dat, wij hebben het ook van de week pas ontvangen. Dus wij zitten er ook nog over te verraderen van uh, uh -huh. wat zullen we daar verder mee doen. Ja, ja. Want het is wel een, uh, een zaak dat er inderdaad wat mee gebeurt. Dat kan prewonen niet alleen, hè? dat uh, uh -huh. moeten we ons ook realiseren. Uh, maar er zal ook met de gemeente zal dan natuurlijk over, uh, over uh, ja. gesproken moeten ja. worden. Dus ik hoop dat de gemeente dit ook ziet. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Heb ik uh, zaken nog vergeten? Nee, en anders kom ik nog nee, een terug. Uh, ja. <laughs> ik kan nog even doorgaan, hoor, het moet. Maar, nee, ja, want het is, Ja, oké, okay, we gaan uh, stoppen. Want uh, mag ik jullie hartelijk danken en een heel fijn weekend. Bedankt. Uh, en bedankt. Ja. Voor voor van, de gelegen, Joop en, en, en jij ja, <laughs> vooral en nou ja, <laughs> Theresa natuurlijk ook. Hartelijk bedankt in ieder geval. Graag gedaan Al. En, uh, ja, maar Het was, was me een genoeg. Het was er genoeg weer. Nou helemaal top. We gaan muziek draaien. We live in a free world. is of Base en Life is a Flower hier bij ZFM. Uh, uh, uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Carina. En zij had een uh, interview met uh, Grace Spiegel, een kunstenares. En uh, ja, dat is best heel erg interessant. En uh, ik zou zeggen, Marja... ZFM. Dit is ZFM. Wat bij de opening ook mooi werd gezegd was hoe de vrouwen kijken allemaal. Ja. Het lijkt wel of je inderdaad niet weet waar ze aan denken. Ja. Dat ze dromerig zijn. Ja. Dat ze... Uh, je, ze kijken je niet altijd allemaal aan. Nee. Uh, nee, ik denk inderdaad... wat ik uh, schilder of teken... dat het natuurlijk best wel heel veel met jezelf te maken heeft. En... Um, ik, ik ben zelf ook wel dromerig. Ik, nou ja, ik probeer altijd wel mensen aan te kijken. Maar... <lacht> um, ik, ik denk dat het heel confronterend is als een schilderij je continu aankijkt. Dus daarvoor probeer ik het ook weg te ja. laten kijken. En, uh, of opzij te laten kijken. En, en in uh, gedachten verzonken. En in gedachten, ja. ja. ja. Nou, dat ja. vind ik zelf ook wel, ja. Ja, ja dat ja. is echt heel erg mooi. En uh, nou, even voor dat park Broekhuizen. Mocht jij uh, zelf bedenken welke werken je waar hing? Want voor de mensen die er misschien nog naartoe gaan... Er zijn echt hele prachtige ruimtes. Verschillend ja. met licht, klopt, grote raampartijen ja. of juist intieme kamers. Nou, we hadden voor dit... Ik, ik heb overal foto's van gemaakt. En er was een binnenhuisarchitect En die hebben er heel dichtbij betrokken, want die was zo... Nee, dit is deel 2. Dit is dus deel 2 van Karine. Dat krijgen we in het volgende uur te horen. En we gaan nu luisteren naar deel 1, waar het mee begon. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, Grace Piegel. Goedemorgen, Carina. Hoe leuk dat ik hier het interview mag doen in jouw atelier. Atelier van een echte kunstenares. En uh, voor velen al heel bekend. Maar ik ben hier nu eigenlijk ook... omdat je nu een hele mooie solo-expositie hebt... in Park Broekhuizen. En dat is niet om de hoek. Nee. Dat is... Dat, ja, is een uurtje rijden. Ja. Ik ben heel blij dat ik geweest ben bij de opening... Dus ik heb een heel mooi beeld van hoe jouw werk daar hangt. Um, Park Broekhuizen, een luxe landgoed met een koetshuis. Um, het is... Een restaurant. En een restaurant en een bistro. Ja. Uh, hotel. Ja. Het is al een tijdje aan de gang. Mm -hmm. Maar um, tot wanneer hangt jouw werk daar eigenlijk? Tot uh, 29 juli hangt het nog. En het is dan geopend... Als mensen willen komen, moeten ze wel even van tevoren bellen. Want soms met uh, bruiloften of vergaderingen zijn ja. sommige zalen dicht. Dus dan is het is altijd even fijn om even af te stemmen. Maar het is sowieso een prachtig landgoed. Het is eeuwenoud. Uh, nou ja, het is echt schitterend om daar sowieso even te lunchen of te fietsen. Prachtige omgeving. Ja, Adel heeft er gewoond. Ja. En uh, er is ook een mooi stukje over, Park Broekhuizen. Maar waar ze zich nu voor al een hele tijd inzet is Art at the Park. Klopt, ja. En hoe ben je, ben je benaderd? Ja. ja, ik ben benaderd uh, door, uh, nou moet ik het heel even goed zeggen, iemand, ja sowieso natuurlijk iemand die daar werkt, maar iemand die uh, zeg maar de manager daar is en die ook de kunst uh, regelt. Oh ja. En ze heeft mij benaderd vorig jaar al. Dus ik wist het al een jaar van tevoren. En ik had ook een jaar dan de tijd om de werken uh, te maken of af te maken. Te voltooien of de werken uh, weer die ik had uitgeleend uh, terug te halen. Want ik had wel 50-60 werken nodig. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. Prachtig opgehangen. Het mocht twee maanden mag het blijven hangen. En uh, nou ja, en we hebben gewoon hele mooie... Uh, Hele mooie recensies, heel veel bladen hebben er ook aandacht aan besteed. Dus ik ben eigenlijk heel blij. Ja, want uh, vanuit dit komt er natuurlijk weer van alles uit voort. Klopt, ja. ja. Nee, vanuit dit komt er. Uh, uh, ik ben benaderd door een hele mooie woonwinkel om daar een uh, werk uh, te hangen. Uh, VT Wonen heeft mij benaderd om een werk te maken voor de televisie. Ik um, ga meedoen bergen, de kunsttiendaagse. Natuurlijk. Dat is natuurlijk ook heel, heel erg leuk. Zandvoort Aard ook? Ook, ja. Ook, uh, ik weet nog niet welke locatie, maar daar mm -hmm. mag ik ook een werk neerhangen. Dat is ook heel erg leuk weer. Want ja. daar kennen de mensen jou wel van, als ze de route hebben gelopen. Want voor de mensen die jouw werk niet kennen... want we zijn nu zomaar begonnen over Park Broekhuizen... maar ja. uh, we zitten hier nu in je atelier. We zijn omgeven met allemaal... Ja, Aziatische vrouwen. Klopt. Uh, dat is echt uh, wat je schildert, wat je tekent. Ja, dat tekent. is een beetje mijn Klopt. Ja. ja. En hoe komt het dat jij uh, ja. toch zo ja, daarmee affiniteit hebt ja. om dat te maken? Geke, ja, ik word. je ik hebt altijd... niks Aziatisch. Nee, helemaal niets. Nee. Nee. nee, zo apart ook. Ik ben er ook nog nooit geweest. <laughs> uh, ja, dit wordt natuurlijk altijd aan mij gevraagd. En dan... Ja. Het, het, ik ben gewoon daardoor geïnspireerd. Ik ben denk ik geïnspireerd door kimonos. Ik heb daar ook heel veel... Uh, het gaat me ook meer... Het gaat me niet zozeer om de vrouwen als wel... Dat ik het heel leuk vind dat ze... Uh, nou ja, ik hou eigenlijk van, van rustig. En dat ze sereen zijn. Mm -hmm. En een beetje mysterieus. En ik vind de kleuren mooi. Ja... Ik, ik doe misschien een beetje afbreuk aan, aan alles nu, hoe ik het zo zeg. Maar dat is een, wat, wat, wat voor gevoel het mij geeft een ja. beetje. En is dat al, uh, want schilder je hiervoor iets anders? Want sinds 2012 ja, nee. schilder je al. Ja, of, ja klopt. Ja, of, nee, ja, toch? Nee, ik heb altijd dit geschilderd. Je, je ja. bent hier gewoon ook mee right. Ja. Maar is het dan uh, als kind ook al in je leven geweest? Dat nou jij... ja, het is, mijn vader had vroeger een antiekzaak... en uh, hij verkocht wel Chinees porselein. En, maar ja, dat was natuurlijk geen vrouwen uh, schilderijen. Maar ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd in die kleuren, die blauwe kleuren of die, die groenige kleuren. Um, en ik vond als kind zijn de ballasten ting altijd zo interessant. Mm -hmm. Weet je met die Met die papegaai en ja. die kleurtjes. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. En ja, dat is eigenlijk nooit mijn gedachte meer uit geweest. Het, het, het, het gek is, het lijkt wel of ik ook helemaal niks meer anders kan dan dit. Ja. Ja. Het, zit, het zit gewoon in je DNA, ik denk ik wel. Ja. ja, ik denk het. Ja. Maar heb je als kind ook altijd al heel veel getekend? Nee, alleen maar schoentjes. schoentjes. Alleen maar schoentjes? Continu nee, schoentjes en bloemetjes. Nee, Chinese vader... schoentjes. Ja, misschien. Mijn vader maar... was wel kunstenaar, dus ik heb het denk ik wel van huis ja. meegekregen. Ja. Maar hij maakte stillevens. Dus uh, Amsterdamse grachten, uh, boten. Nou ja, uh, eigenlijk meer van de 18e eeuw een beetje. Zit Had hij nu? ook een atelier? Nee, hij deed thuis. Oké. Okay. Had hij een atelier? Hij deed echt vanuit het Maar hij had wel grote exposities. En hij had ook dat hij, zeg maar, op, in opdrachten maakte. Dus ik, ik heb het wel meegekregen. Maar ik heb wel een hele totale andere stijl. Dus je hebt hem ook zien schilderen. Ja, heel vaak. Ja. En je hebt gezien ja. wat hij gebruikte, ja, hoe hij oh, dat verf. deed. Daar ja, ja, absoluut. Je bent al een beetje stiekem in de leer geweest bij, Eigenlijk, bij je vader. Ja. ja, en het gekke is, toen dacht ik van ja, ik vind het wel leuk. Maar weet je, je staat er als kind helemaal hmm. niet zo op je stil. Dan kijk je, denk je oh dat ja. is knap en dan loop je weer door. Nu, nu pas denk ik, jeetje, dit is knap. Zeg wat hij gedaan ja. heeft, ongelooflijk. Wat een geduld die man moest hebben voor al die kleine huisjes, die grachtenpandjes, die kleine... Popjes op het ijs. Ja, heel, heel knap vind ik het nu. Ja, ja. Maar toen ja, was het normaal dat je vader schilderde en verkocht. En onbewust heb je dat waarschijnlijk gewoon denk toch opgeslagen. Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut. Want jouw kleurgebruik... Uh op je site staat ook welke kleuren jij het meest gebruikt. Ja, ik heb zeg maar vijf kleuren altijd. Dat vind ik ook makkelijk, want als ik dan op vakantie ben, heb ik vijf tubus bij. me. Nou, ik, handig. Ja, dat vind ik ook handig. Heb je ook overal tubus mee? In ja. je tas? Eigen, in je koffer? Nou ja, in je... als ik op uh, reis ga, altijd wel hoor. Ja. Of het, het nou olieverf is, of dat uh, zeg maar waterverf, ik heb altijd wel kleurtjes. Maar vijf is makkelijk, weet je. En met vijf kan je alles, alles, kan je mengen. alles mengen. Je kan wel honderd kleuren mengen, weet ja. je wel. Dus dat is voor mij heel makkelijk en overzichtelijk ook. Want ik ken natuurlijk al die vijf kleuren zo uit mijn hoofd... als naar de winkel Ja, gaan. en ook de combinatie natuurlijk. En de combinaties. Nu. Dus, um, ja. Maar het zijn ook wel allemaal... rustige kleuren. dus ja. Want bij jou... heb je hebt niks uh, qua nee. primaire kleuren. Het is bij jou allemaal... Ja. roestbruin nu. Of okergeel. Ja, olijf. Ja, allemaal... Olijf. olijf. Of dit blauwe. Dat ja. hemelsblauw bijna. Ja. Maar met een beetje groen erdoorheen. Ja, er doorheen. het zit allemaal een beetje wel natuurtint. En allemaal hele rustige kleuren. En uh, ik wil eigenlijk ook wel... dat het tijdloos is... Dus uh, dat wil ik dan ook wel uitstralen met mijn werk, dat het tijdloos is. Ja. Dat iets. En dat vind ik eigenlijk ook met een kimono. Dat hoe, ja, hoe, hoe oud is dat wel niet, zo'n kimono? Mm. Is dat nou duizenden jaren? En dat mm. het nog zo actueel is en tijdloos. En als iemand een kimono nu aan heeft, dan. Ja, het heeft iets mysterieus, het heeft iets ontwapend, verborgen. Het, ja, mm. ik vind dat echt ontzettend ja. Uh, intrigerend. Ja, nou ja, en hier in je atelier zie je ook. Natuurlijk je kunst, ja. uh, maar ook dat je dus uh, spullen verzamelt. Klopt, ja. Maar niet alleen uh, China. Ja, dit zijn Chinese, dit zijn Chinese schoentjes. schoentjes. Die koop ik dan op eBay. Daar bied ik dan op. Maar ik heb ook hele kleine Chinese jasjes, Japanse jasjes. Maar ik heb ook spulletjes uit Marokko. Ja. Uh, stukken wol, tegeltjes. Alles eigenlijk wat zeg maar een beetje voor mij uh, de kleuren weergeeft die ik wil dan... Wil gebruiken in mijn schilderij. Dus als je op reis bent, ben je eigenlijk ook altijd met een andere radar op reis. Ja, absoluut. Jij bent altijd aan het kijken naar kleuren of naar kleurencombinaties of naar stoffen. Ik verzamel ook stoffen en ik lijst ze dan in. Dus jasjes lijst ik in. En ik ben altijd op zoek naar stofjes, kraaltjes, touwtjes. Rotzootjes. Eigenlijk wat Van Gogh ook deed. Ik denk die, het, ja. die combineerde stukjes wol ja. om te kijken of de kleuren mooi waren. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik ook allemaal ja. in die doosjes ja. zitten. Nou ja, je ziet hier allemaal ja. van die doosjes. Ja. Er zitten kleurtjes in, wolletjes, touwtjes, stukjes tapijt. Ja. En, en je bent maar... vernieuwend, want uh, het is niet alleen maar uh, olieverf wat je maakt. Nee, ik doe van alles. Hè. Ja. Ik begin eigenlijk altijd uh, tekeningen met houtkool. Uh, dat, of ik dat nou op papier doe of op linnen. Of, nou ja. Maar ik doe ook met olieverf. Olieverf is eigenlijk mijn favoriet. Dus ik vind met olieverf kan je zulke mooie, ja, zachte kleuren maken. Maar ik doe ook wel eens met acryl. Dan wordt de weer wat harder. Zoals ja. die meisjes hè, met dat sjaaltje, met dat hoedje. Ja. Dat is dan acryl. En dan zie je dan eigenlijk ook gelijk dat dat wat harder qua kleur is, wat harder qua verf. Ga je er nog wat overheen doen dan? Of uh, vind je nou, dat nou wel eigenlijk leuk begrepen, eigenlijk dat ja. het even de andere kant op gaat? Nou, ik moet er wel zelf ook wel een beetje aan wennen soms. Ja. Maar ja, dit is geïnspireerd op je reis naar Marokko. Klopt, ja. ja. Dat is weer geïnspireerd op mijn ja. reis naar Marokko, ja, ja. Nou ja, en dit is dan zeg maar getekend op stukjes tapijt. Ja, zeg. En, ja, maar uh, dat moet je maar bedenken. ja. Kijk, dat van Gogh uh, tekende op een theedoek, maar dat was puur uit armoede. Ja. Want hij had gewoon niks of voor planken. Maar jij bent echt aan het kijken van hoe kan ik mijn werk nog meer uitdiepen, verrijken. Ah, ja, ja. Ik probeer wel zeg maar één onderwerp een beetje aan te houden. Hè? Dus uh, wel jezelfde stijl, jezelfde handschrift, maar wel elke keer op een ander. Ja, op een ander doek of op een ander stuk papier. Of, uh, nou ja, het of met fotografie. Ja, ook. ja, ja, ja, ja ik vind, Dat vind ik allemaal leuk om te doen. En het is eigenlijk ook heel erg autodidact. Want je bent het jezelf constant aan het aanleren. Ja, ik doe wel uh, de kunstacademie, maar dat is... In... Dat, dat, maar dat, wat ik doe, dat kan iedereen. Dan wordt ook iedereen op aangenomen in Haarlem, volgens mm -hmm. mij. Dus één uur, of nee, het is één uh, dag in de week, een paar uurtjes. En dan leer je wel een beetje out of the box, weet ja, je wel. Ja, dus is zegt, de, de, zegt de leraar eens wel van, oh ja, heb jij nu een vrouw getekend? Dan nou, maak er maar een man van. Of draai je maar even om het schilderij, weet je. Of geef het maar even je buurvrouw, dan maak je er even een bos bloemen van. Oh, wat grappig. En dat is, ja, nou ja, maar soms, dat neem je wel mee. Dat neem je wel mee, ja. omdat je dan wel uh, dan heel anders over dingen gaat denken. Weet je wel, ook als je wel eens een vlek maakt in een, weet je, oh, jeetje maar dan, dan denk je, oké, okay, wat, wat kan ik er wat mee? Of kan ik het omdraaien? Of, weet je, of moet weet je, ik het toch proberen? Ja, precies. Weg dus te gaan je, poetsen. Kan, ja je kan daar wel. Uh, je, je leert wel wat vrijer werken en uh, wat, minder, uh, ja, wat minder strak te werken, denk ik. Dit is ZFM. Show me the low, he show me the down. Called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids.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 I need some shit of my own, I need a throne, not them razors And who you think you are, screaming Hollywood burn You really wanna stop it, then burn your sperm Cause this here, be going on, until it's not And then a little more broad daylight Leaving me alone in the broad daylight Daylight, in the broad daylight Jay, daylight, in the broad day.